Maar als ik terugdenk, ik weet nog goed, ik kwam thuis tegen mijn vrouw wanneer dat, dat uitgekomen was. En ze zei me één ding, zij blij dat er vanaf zit, want je wordt eigenlijk maar de slaaf van, van al die meer. En dat was zo. En ik ben nu zoveel jaar later, ik heb niks niet meer, maar ik ben blij dat ik daar vanaf ik heb die Ferraris niet meer, ik heb mijn twee vliegtuigen niet meer, ik heb dat jacht van 81 miljoen niet meer. Ja, maar ik ben nu gelukkig. Gelukkiger en... gelukkig dan toen? Veel gelukkiger. Veel gelukkiger. En ik heb dan altijd meeval, ik ben 67 jaar. Ik heb een vriendin die 37 jaar jonger is, die een beauty is tot en met die mij doodgraag ziet, die alles doet voor mij. Ben je dan gelukkig? Tuurlijk ben je gelukkig. Heb je dan centen? Nee, maar dat heeft niet.